Vijf uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Problemen door hoogwater nemen af. Leger Kenia, doodleden Somalische terreurgroep. En Syrische kolonel overgelopen naar betogers. Het weer vanavond en vannacht. Regen en stevige wind. Morgen buien afgewisseld met opklaringen. Maximum temperatuur rond 9 graden. Goed nieuws was het voor de inwoners van Woltersum, Witte Temboer en Tempost. De 800 mensen die gisteren werden geëvacueerd bij het Eemskanaal... mochten onder politiebegeleiding terug naar huis. Het gebied is weer veilig omdat het waterpeil flink is gezakt. Het besluit om terug te keren werd met gejuich ontvangen. De voor de mensen die geen eigen vervoer hebben... die kunnen even contact opnemen met deze man naast mij. Daar kunnen we dan vervoer mee regelen. En wel thuis zometeen. Ja, en toen voelt ja, het naar opeens naar heel gaan snel. Ik ben niet opgereed Nee, de dag moet nog weer een nacht. Ik sla. Oh, yeah. nou, ja, dit valt voor lukken. dan gaan we gaan naar huis. Ja. He? Heeft u vervoer? Ja. Dat bent u. Dan ben ik, ja. Moet nog u goed. ver? Over de brug en dan uh, zijn we er al. Ja. En hoe gaat u uw huis aantreffen, denkt u? Heel koud, want kacht was uit. Geeft niks. We gaan mooi naar huis. Naar huis. U drinkt de koffie ja, nog even op? ik drink de koffie ja. nog even op. Ja hoor. Ja, het gaat eigenlijk toch wel heel snel. Het, uh, het was vanmorgen ook al wel gemeld dat we voor 12 uur dus uh, duidelijkheid zouden krijgen. En ja, ik had niet, uh, niet verwacht dat we deze duidelijkheid zouden krijgen. We zijn er heel blij mee en ja. uh, dat we ook weer terug mogen. Uh, ik wil ook sowieso nog even in ieder geval uh, de mensen die dit allemaal verzorgd hebben en begeleid hebben en gedaan hebben. Uh, nou, naam denk ik van heel Woltersen wel van harte bedanken, want we zijn heel goed verzorgd. En gaat u nu ook met een gerust gevoel naar huis? Nou, ik moet eerlijk zeggen met... Uh, met de kennis die ik er zelf een beetje van heb, uh, ja, is het is, is, is besluit, ondanks het feit dat het heel goed is, uh, heb ik er toch mijn bedenkingen bij. Ja? Zoals het nu is, met de verwachtingen, de weersverwachtingen ook. Waarbij ik ja, denk, van, nou, dat hebben ze niet onder controle. Ja, hadden ze dat niet even af moeten wachten. Maar klaar, uh, ik denk dat we met een, uh, met een gerust had wel kunnen zeggen, wij kunnen terug. Nou, ik uh, persoonlijk wel, maar uh, mijn vrouw niet zozeer. Die is al uh, heel zenuwachtig en die denkt direct van het, uh, het water komt eraan. Hè? De, de beelden van de tsunami toen in Japan laten zien dat het water heel snel kan zijn. Dus zij slaapt vannacht niet heel lekker, maar goed, uh, dan moet ik maar een beetje opblijven, Een bijdrage van Roel Pauw. Het stormachtige weer van de afgelopen dagen heeft ook dieren in problemen gebracht. Zo meldt Leni het hart dat haar zeehondencrash in Pieterburen bomvol zit. De zeehonden moeten worden opgevangen... omdat het geweld van de storm en de beukende golven ze te veel werd, zegt het hart. En dan blijven we bij het water, want Nederland krijgt in de toekomst... vaker te maken met wateroverlast, maar is daar niet goed op voorbereid. Dat zegt hoogleraar Duurzaam Waterbeheer Twan Smits. De relatie tussen Nederlanders en het water vergelijkt hij met een gedwongen huwelijk. Volgens Smits moeten we leren leven met het hoge water. Je moet dat water ook niet zien als een, als een dreigende factor, het biedt allerlei kansen, maar je moet er wel op ingesteld zijn. Dus als je in de uiterwaarde wil wonen, dat betekent dat je een aangepaste woning moet hebben. Er nou, zijn bijvoorbeeld drijvende woningen. Uh, langs de Waal zijn er een viertal locaties waar mensen denken aan zogenaamde flat-proof huizen. Dus uh, overstromingsbestendige huizen die kunnen meebewegen met het water. Nou, op die manier kun je rustig in die uiterwaarde gaan wonen. De hoogleraar zegt dat het hoge water van de afgelopen dagen ons alert houdt voor de toekomst. De belangrijkste les die we kunnen trekken, denk ik, uit de afgelopen dagen... is dat mensen toch weer op een of andere manier onaangenaam verrast zijn. Van, hé, hey, we kunnen natte voeten krijgen. Ja, we wonen in een delta. We wonen in een diepe polder of we wonen in het riviergebied. Daar gebeuren die dingen. En toch kan Twan Smit zich niet voorstellen dat mensen die vlak bij het water wonen gaan verhuizen. Nederlanders wegblijven van het water, dat is onmogelijk. Uh, het zit in de genen, wij zoeken het water, op. we zijn geboren en getogen in de delta. Uh, een echte Nederlander zal altijd naar het water blijven trekken. Uh, we moeten wel op een andere manier daarmee leren omgaan, dat is iets anders. Het leger van Kenia heeft de Somalische terreurgroep Al-Shabaab naar eigen zeggen een forse slag toegebracht. Bij een aanval zijn 60 militanten dood en ook zouden de afgelopen weken tientallen militanten zijn gedeserteerd.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 Vanwege het recente geweld van Boko Haram geldt in een aantal delen van Noord-Nigeria sinds vorige week de noodtoestand. In het Wilhelmina-kanaal bij Haghorst in Brabant is een lichaam gevonden. De politie vermoedt dat het gaat om Bram Klaassen, de man van 19 die sinds Nieuwjaarsdag wordt vermist. De politie heeft uitgebreid naar hem gezocht. De honden sloegen rond uur of één aan. Daarna hebben duikers verder gezocht in het water. En daarbij is inderdaad een stoffelijk overschot aangetroffen. Inmiddels is het stoffelijk overschot geborgen. En natuurlijk zullen we nog een identificatie moeten doen. En dan kunnen we inderdaad definitief zeggen of het om de vermiste brandklaas gaat. De man was op nieuwjaarsdag op weg van een café in Haghorst naar huis. Maar daar is hij nooit aangekomen. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat het om een misdrijf gaat.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 Krijgt u nog de hoofdpunten van het nieuws? De problemen door hoogwater nemen af. De 800 evacuees in de provincie Groningen mogen terug naar huis. In het noorden van Nigeria zijn honderden christenen op de vlucht geslagen voor het recente geweld. En in Syrië is een kolonel met zo'n 50 manschappen overgelopen naar de oppositie. Hij maakte dat bekend in een videoboodschap op een Arabische tv-zender. Ah. Ah. NOS uh, langs de lijn, op uh, de achtergrond wordt er gewoon uh, driftig uh, doorgediscussieerd door gediscussieerd uh, door Jochem Hague en Boot. En ook Eddie van der Leij is hier, de Twente Watcher van het uh, AD, zometeen uitgebreid in een sportforum. Gaan we het over Adriaans, Rutte, Jans, de Dakar Rally. Een rel rond Suarez en er is een rel bijgekomen in Engeland. Welke rel dat is? Naar aanleiding van de wedstrijd van Liverpool gisteren, dat uh, hoort u zo meteen. Eerst nog een klein stukje schaatsen, want u krijgt nog wel wat reacties van ons. Want uh, Sebastian zei terecht, we hebben het alleen maar over Kramer, of bijna alleen maar over Kramer. Hij wint de vijf kilometer en pakt vijf seconden terug op Blokhuizen. Maar toch blijft Blokhuizen gewoon eerst in het klassement. Bert Maaldenk, in gesprek nu met de klassementsleider. Ja, Kramer wint, maar jij staat eerste in het algemeen klassement. Jij hebt al wel wat seconden verloren, maar toch goed gedaan, denk ik. Nou ja, op zich uh, denk ik van, van Sven gewoon een sterke race. En uh, ik zelf uh, reed gewoon een, uh, een goede steady 5 kilometer. Ja, niks bijzonders, maar uh, gewoon goed voor dit toernooi. Nou, je kijkt erbij alsof het je eigenlijk een beetje tegenvalt. Nou, op, op zich, uh, ik, ik had uh, gehoopt om wat iets langer in de, in de lage te halen, Maar toen ging ik op een gegeven moment naar 1-5. En toen moest ik hem daar uh, vlak op houden. En ik had gehoopt dat, dat, uh, dat ik hem iets, uh, iets langer laag uh, kon houden. Maar goed, ik uh, denk uh, al met al gewoon wel een uh, goede tijd, tweede tijd. Dus uh, daar kan ik mij door naar morgen. Ja, en als je dan kijkt naar de verschillen, 1500 meter. Uh, nou ja, dikke seconde, 1.12 sta je voor op Kramer. Ja, nou, dat is mooi. Dat is gewoon, uh, gewoon, uh, gewoon goed. En uh, morgen hele, hele strak strakke uh, 500 meter rijden. En uh, met uh, wat voorsprongende 10 in uh, gaan hopelijk. Dat wordt nog spannend, of niet? Ja, ja mijn team is natuurlijk al sterk niet van Sven. Dus daar maak ik me misschien zoveel zorgen over. Maar ja, ja, goed, ja, dat wordt, wordt spannend, ja. Hoe is dat als je een jaar met iemand traint? Je kent hem door en door. Jullie weten hoe sterk jullie allebei zijn. Hoe is, dan, hoe is het dan om dat gevecht aan te gaan? Ja, ja, voor mezelf is dat gewoon hartstikke mooi natuurlijk. Ik merk dat ik gewoon dit jaar de stap die ik vorig jaar gemaakt heb, heb kunnen doorzetten. En gewoon, zeg maar, steady op dit niveau presteren. Ja, en op dit soort toernooien moet je dan net een stapje daar daarboven zetten en uh, dat gaat nu gewoon goed. Ja, dat is je echt gelukt hoor. Ja, nou, dat is mooi dankjewel. Al vond het daarom een beetje raar dat je toch eigenlijk iets harder had gewild op die 5 kilometer? Ja goed, ik, uh, ik verlies natuurlijk wel gewoon 4 seconden, dus uh, ja, dat, dat moet eigenlijk gewoon niet, uh, niet mogen. En dan, dan ga je natuurlijk helemaal met een mooie voorsprong uh, de tweede dag in. Maar ja, Sven rijdt nu gewoon een, een sterkere 5 kilometer dan ik doe. En uh, het is aan mij om uh, in de toekomst dat gaatje nog even te dichten voor een mooie dag morgen. Hoor. Spanning is ook mooi. Ja, nee, zeker. Ik heb wel gehoord dat het on ongelooflijk slecht weer wordt. Voor de, voor de kijkers thuis uh, wel lekker, denk ik. Ja. Die gewoon uh, warm voor de kachel uh, naar ons afzien gaan kijken. Maar... Ja, wat vind jij ervan? Ja, het, uh, het hoort wel bij een buiten het nooit. Dus uh, ja, laat maar komen. Maakt niet zoveel uit. Gefeliciteerd vast. Dank je wel. Graag gedaan. Hoi. Nou, ik weet niet welke weerman hij gesproken heeft. Maar uh, we hebben Marco Verhoef toch echt vanmiddag hier in de Duitsland ik hoorde zeggen dat het een beetje motregen. En, uh, en dat was het wel. Dus nou ja, goed. Uh, we zien wel uh, morgen uh, meer wat betreft Jan Blokhuizen. Nog even naar Sven Kramer. Want die uh, maakt natuurlijk in Boedapest een rentree op een groot toernooi. Op de 500 meter werd hij 12e. En hij pakte door uh, de eerste plaats op de 5 kilometer. Dus veel uh, tijd terug op de rest van het deelnemersveld. Bert Maalderink in gesprek met Kramer. Die uh, tweede staat in het klassement. Dus achter Jan Blokhuizen. Hoe sta jij hier nou? Uh, tevreden, ja. Nou, want je hebt uh, meer dan de helft van je, van je achterstand heb je ingelopen. Ja, nou, goed, uh, met nog twee afstanden te gaan, uh, licht op schema. Je kijkt uh, vol vertrouwen. Ja, en ik heb er ook wel zin in. Ik uh, ben vooral blij met de vijf kilometer vandaag. Uh, ook fysiek gezien uh, was het mijn beste vijf van het hele jaar. En uh, ja, dat uh, stemt me vooral tevreden. Ja, want had jij gedacht dat je hier alweer mee kon doen? Ja, dat had je eigenlijk wel gedacht, stiekem, hè? Nou ja, ik had het wel geholpen natuurlijk, op, de, op, de, op een goed klassement. Maar ik heb wel toch gezegd, het wordt heel erg moeilijk met een, met, een, ja, met een relatief slechtere 500 meter dan een ander jaar. En, uh, dat uh, was ook vandaag zo. En uh, ja, nu uh, moet ik er het beste van maken. En uh, ik ben uh, met een in inhaalslag bezig. Het wordt in ieder geval spannend. Het verschil op de 1500 meter is 1.12. Ja. ja. Is dat in jouw voor, en je nadeel? Hoe kijk je daarnaar? Uh, ja... Dat is moeilijk te zeggen. Weet je, Jan is ook heel goede doen. Jan rijdt ook, eh, ondanks dat ik 4.7 eh, pak op Jan, rijdt hij ook gewoon een goede 5 kilometer. En, eh, we gaan de 500 meter zien en eh, dan hebben we nog een 10. Daar moet het gebeuren denk je. Als je wat wilt moet het daar gebeuren. Of toch niet? Liever eerder, maar eh, ik, ik weet het niet. Eh, ik, eh, ik ga gewoon elke keer aanvallen. Zowel 500 als 10 en dan eh, gaan we het zien. En het wordt slecht weer zegt eh, Blokhuizen. En hij vindt dat mooi. Ja, nou, eh, ik vind het ook eh, ik vind, ik vind het prima. Nog weer Nederland tegen Nederland, hè? Ja, uh, ja Bukkhoff stelt eigenlijk toch best wel teleur. En zijn uh, uh, rij best wel een goede vijf. Dus uh, ja, goed. Uh, ik moet wel zeggen... Ik, Jan, ik rijd hier ook wel een niveau wat best wel hoog is. En uh, goed, uh, ja, wat je zegt, hè? Nederland tegen Nederland nu. Het gaat tussen Kramer en Blokhuis morgen. Correct. Goed, dat was uh, Sven Kramer tegen uh, Bert Maldrink. En zo zie je maar wat de weerman ook zegt. We gaan het toch altijd over het weer hebben. Of het nou goed of slecht weer wordt. Bijna kwart over vijf. We gaan uh, het schaatsgedeelte afsluiten... en we gaan nu echt met het sportforum uh, beginnen... voor zover we dat nog niet hadden gedaan. Dat doen we traditioneel met het uh, moment van de week. Jochem Uitenhagen, volgens mij ga ik jou ermee overvallen nu... want ik uh, ja. ben er niet over geïnformeerd. Dus kom ik zo bij jou terug. Ik ga je er even over nadenken. Eddie van der Leij, uh, Twente wordt je van het AD. Wat is jouw moment van de week? Niet heel clichématig het ontslag van, uh, van Adriaanse bij FC Twente... en de aanstelling van McLaren... Dat zou een inkoppertje zijn, maar niet specifiek gerelateerd aan deze afgelopen week. Maar ik verheug mij mateloos op de terugkeer van Jan Timman in het Hoogovens-toernooi. Uh, dat is dan tegenwoordig het Tata Steel-toernooi. Het klinkt helemaal nergens naar, maar goed, moet maar even. Hij keert terug naar zoveel jaren afwezig te zijn geweest. Mooi in... boek over hem verschenen. Ja, ik, heb, ik ben hem aan het lezen. Ik ben op de helft ongeveer. Een mooie biografie. De geest van het spel... En uh, ik ben uitermate benieuwd of Timman zich in de B-groep... Anno 2012 nog kan staande houden tegen uh, schakers... die een wat uh, hogere ILO-rating hebben dan hij. Hij staat op dit moment op 2555, geloof ik. Daarmee zal hij uh, normaal gesproken in de middenmoot eindigen. Maar ik ben erg benieuwd of hij met zijn strijdlust... en zijn openingsrepertoire of die uh, potten kan breken. Nou, dus, nou, me. Ja, mooi. Dankjewel. Tomboot? Uh, niemand is ontgaan dat Coalians ontslagen is deze week. En dinsdagmiddag werd het via een persconferentie bekendgemaakt. Maar dinsdagochtend stond in de AD al Exit Co. Alles was al bekend en het werd zo geschreven... door, en dat wist ik niet van tevoren, door Ed geschreven. Nu vind ik dat eigenlijk schandalig ten opzichte van Adriaans. Maar zelfs als Adriaans al wist... vind ik dat een heel slecht punt voor de Twente-organisatie. Want er is iemand, zit daar iemand in op een hoge positie... die niet te vertrouwen is. En dat lijkt me toch niet goed... Nu Ed hier toch zit, wou ik even aan hem vragen. Wie heeft er eigenlijk gelukt? Nou, we gaan het zo daar uitgebreid over hebben. Dus, dus die laten we nog even hangen. Kom Geen, ik dus commentaar. Geen commentaar. Ja, hij heeft je toch vrijgegeven. Uh, Jochem? Nee, je hebt het over sportmomenten. Ik vond het eigenlijk een triest moment dat toch uiteindelijk... bij Parijs-Dakar weer een motorrijder verongelukt. En dat ik denk van, wat sport moet blijkbaar toch wel zo interessant zijn... voor die man om elke keer dat risico op te zoeken. Ik vind dat toch wel... Uh, het had een klein dieptepuntje, maar... Ja, maar integreerend dat mensen toch weer elke keer ja, de, de grens opzoeken. Ja, opdoeken, en ondanks ja. met de technieken natuurlijk. Ik bedoel, in de autosport wordt het steeds veiliger, maar in motoren. Ja, je zit nog steeds als een, als een kwetsbaar lichaam op zo'n motor. En dat, ja. uh, dat blijkt wel. Ook daar gaan we het zo meteen nog even ja. over hebben. Maar eerst Steve McLaren, die keert dus terug op het Oude Nest. Engelsman die in uh, 2010 kampioen werd met FC Twente... Uh, volgt ontslagen Co-Adriaanse op. De ontslag uh, kon, uh, tenminste, die trainer kon niet aarden... zoals het dan zo mooi heet in Enschede. De voorzitter Joop Munsterman had een inschattingsfout gemaakt... bij het aanstellen van de trainer. Wat duidelijk is uh, dat wij een inschattingsfout hebben gemaakt. Een inschattingsfout hebben gemaakt in zaken management, managen van uh, eigenlijk de overbrugbaarheid tussen de verschillende gedachten over de voetbalcultuur. En uh, op technisch gebied is, uh, is eigenlijk, door welke oorzaak dan ook hoor, uh, tussen beide partijen is nooit die gewenste synergie en die chemie ontstaan. Uh, Waar wij eigenlijk op hebben gehoopt. Ja, dat was uh, Joop uh, Munsterman. Eddie van der Leij, een van de eerste die dit dat meldde, was uh, inderdaad het AD. Uh, in het oosten van het Lantibantia was er ook uh, vrij uh, uh, snel bij. Even, maar wie is nu de bron? Ja, ik zei net al, geen commentaar natuurlijk. <lacht> nee, maar komt het van... Nee, je hoeft geen namen te noemen. maar komt nee. het uit de boezem van de club? Of hebben jullie daar stro mensen, of hoe gaat het zoiets? ik loop al jaren bij die club. Uh, dat is mijn, uh, hè, mijn, mijn uh, professie een beetje. En, uh, dus ik ken iedereen. Je loopt daar uh, hè, tussen de linies, om het maar even op zijn uh, voetbaltechnisch uh, te zeggen. En dan hoor je wel eens dingen. En in dit geval was het ook niet zo moeilijk om het te concluderen. Want het hing in de lucht. En op grond van de dingen die er gebeurden... Uh, rondom de laatste wedstrijd uh, tegen PSV. Hè, dat was uh, net voor de kerst uitgeschakeld na uh, verlenging. Uh, de sfeer die er hing, um, de geluiden die ik opving... het was bijna een uitgemaakte zaak dat Co uh, eruit zou vliegen. En ja. dan is er... Er is lef voor nodig om het op te schrijven. Eén en één is twee. Maar je moet ergens, inderdaad, dat is wel zo... je moet ergens even dat ruggesteuntje hebben. Je moet ergens moet je even dat duwtje ja. geven en dat dat krijg je dan van iemand binnen Misschien kan je er zo van nadenken, want voor de uitzending sprak ik natuurlijk met hem over. En toen zei ik, welke man heeft dat gedaan? Toen zei hij, het kan ook een vrouw zijn. Toen heb ik gekeken. Er zitten twee of drie vrouwen in de organisatie. Dus we komen dichterbij. Nee, we gaan niemand beschuldigen. We houden het op een man of vrouw in een regenjas in een persoon, Een persoon. Een persoon, goed. Kan je wel toelichten wat er nou precies speelde? Want je hoort wel, ja, het klikte niet helemaal of het paste niet, maar wat is het nou precies wat niet goed ging? Ja, nou ja, het is een, eigenlijk niet zo heel moeilijk. Want FC Twente heeft drie jaar lang, of drie jaar... eigenlijk vanaf de opgang van de club in de richting van, van het de topsportklimaat... en de topclub die ze nu zijn geworden... hebben ze steeds een goede keuze gemaakt als het gaat om de trainer. Het begon met Fred Rutte, die heeft daar die topsportcultuur min of meer gecreëerd. Hij werd opgevolgd door Steve McLaren, dat ging ook goed... Uh, vervolgens kwam Michel Preudom uh, weer resultaten gehaald. En nu de vierde trainer in de rij, zeg maar. Uh, in die opgang naar topclub, dat was Ko Adriaanse. Ging het bij Preudom ook niet al langzaam? Ik ja, een beetje, dat, dat, dat, dat schuurde ook met de organisatie. Het heeft te maken met het feit dat FC Twente een model kiest... Uh, waarin de uh, assistent heel belangrijk zijn. He, die, die zijn er altijd. Uh, in dit geval uh, Jurie Mulder, uh, Alfred Schreuder, Boudewijn, Pauwplats. Je hebt een technisch hart. Met onder meer uh, Kees Lok, uh, Kees van Wonderen, ex-topvoetballer. En uh, iemand als Theo Pauwplats. Een, een, een grote naam uit het verleden. Die bepalen eigenlijk de richting en de filosofie van FC Twente. Maar uh, uh, kom voetbaltechnisch. Eens, word eens concreet. Wat, wat ging er dan niet goed bij aan? Met, met andere woorden, als je, iemand, uh, als je een trainer aanstelt... dan moet hij zich voegen... Naar de cultuur. En dat hebben ze onderschat. Want uh, Adriaans heeft een eigen filosofie, is onbuigbaar in zijn meningvorming, ook op de werkvloer. Um, dat ging op een gegeven moment schuren. Ik hoorde die verhaal op een gegeven moment, hoorde ik die ook, maar ik denk, ja, misschien voegt het zich nog wel naar Elkander. Hè? Dan... Dus alles, alles om Adriaans heen moet zich aanpassen... en Adriaans in ja, plaats daar van Ja, een op. beetje op neer. Ik bedoel, bij FC Twente willen ze graag... dat de inbreng van de assistenttrainers groot is. Um, Wedstrijdanalyses, wedstrijden analyseren... Daar, hebben ze, uh, daar zetten ze zwaar op in, ook om beter te worden. En dat, ja, dat vond Adriaans niet zo heel belangrijk. Ja. En, en, en, en dan kreeg hij nog een conflict met, met de medische staf. Hè, want daar had hij ook weer zijn, zijn denkbeelden over. Adriaans is met andere woorden zichzelf geweest. FC Twente als organisatie ook zichzelf geweest en gebleven. Maar het paste simpelweg niet. Dus dat valt Adriaan niet eens zo nadrukkelijk aan te rekenen. Hij is niet buigzaam geweest. Hij is niet flexibel geweest als het gaat om zich aanpassen aan um, de organisatie. Ja. En de grote vraag is natuurlijk, ja, waar ligt dan de schuldige? Nou ja, uh, je hoort net uh, Joop Munsterman, de, uh, de, de, de voorzitter van de club... en die geeft dus wel toe dat zij een inschattingsfout hebben gemaakt. Dus... Maar het is eigenlijk, uh, en kijk nu even Ton aan... het grootste compliment dat de club eigenlijk zichzelf kan geven. Want de club staat dus voor een bepaalde richting... En ja. die richting kan niet beïnvloed worden nou. door, oh, zelfs niet door kolauderen. Nee, maar goed, ik neem het toch voor de trainer. Ik ben zelf trainer geweest. Ik neem het even voor de trainer op. Ik ben fel anti-bestuurders, dus het komt me goed uit. Hè? Mijn vraag is. Er wordt steeds over voetbalcultuur gepraat. Gaat dat, je zei net het woord concreet, gebruikte jij. Ga het eerst eens concretiseren. Wat bedoelen ze ermee? Maar tweede, nog veel belangrijker... als ze zo'n specifieke voetbalcultuur hebben... is dat dan niet van tevoren, want je wist hoe ze was... van tevoren met ze besproken. Dat is de inschattingsfout, neem ik aan, Eddie. Uh, ja, maar maar zo'n waar... inschattingsfout kan je dan natuurlijk maken. Dan is het geen inschattingsfout, dan is het de managementfout. Hij is dus niet goed gescreend, dat blijkt... Dat is het verhaal. Ik bedoel, er zijn allerlei verhalen geweest. Uh, gesprekken ook in het uh, begin. Ze dus hebben acht uur met elkaar gesproken in een hotel in München. Uh, nou ja, goed, op grond daarvan zou je uh, kunnen concluderen dat er enige chemie ontstaat. In ieder geval in dat gesprek. Op grond van die gesprekken uh, leek er een draagvlak voor een samenwerking. Want anders ga je niet met elkaar in zee. En dan blijkt het op de werkvloer uh, niet naar elkaar uh, toe te kruipen. Op ja. een gegeven moment. Ja, en, kan en, gebeuren, en dat kan gebeuren. Ja, precies. Dat kan gebeuren. Um, met Preudom was het eigenlijk hetzelfde vorig jaar. Maar ja, die presteerde ook goed. Het was een maniacale trainer die, uh, ja, die, die, die, die tot in den treuren banden bekeek... en die ook zijn eigen filosofie had. Uh, de spelers kwamen binnen op het uh, trainingscomplex uh, na de zomer... en daar troffen zij al heel snel uh, bijvoorbeeld uh, van die stretches aan... van, van, die, van, die, van die veldbedden. Daar moesten ze dan gaan leren. Dat vond hij dan weer. De rust, hè? De rust pakken tussen de twee trainingen, dat, dat was zijn ding... Uh, iedereen neemt met andere woorden... Uh, zijn eigen pakket aan, aan, aan kwaliteiten en inzichten mee. Als je, ja. als, je als trainer bij een club mag. Mag komt. Mag ik dat even bij Jochem voorleggen? Ja. Want ik weet niet of er een parallel is met het schaatsen. Of iemand daar als trainer binnenkomt en zegt... van we gaan het doen zoals ik het zeg en niet zoals jullie nou, het ja, zijn. Er zit wel een verschil. Maar als ik zo beluister... er zijn dus in vier jaar tijd vier trainers gekomen... waarvan de club nu uiteindelijk zegt... wij gaan voor het complete plaatje van het technische beleid. En in dit geval moet een trainer daarin passen. En dat past dus nu met, met Adriaans. Dus moet hij helaas weer vertrekken. Ja. Ik vind het uiteindelijk voor de continuïteit van de club... Vind ik het een hele sterke beslissing om dat te doen. Want anders moet je de hele staf ook weer vervangen. Dan ga je nooit echt iets neer opbouwen door de jaren heen. Ja, maar is hem van tevoren niet die informatie gegeven? Zo moet het gebeuren. Dit is de voetbalcultuur. Want in die indruk krijg ik nou helemaal niet natuurlijk. Vooral omdat, uh, ja, er zijn gesprekken met co Adriaanse geweest. Maar iedereen, elke Nederlander, weet hoe co Adriaanse is. Niet goed voorbereid dus met z'n tweeën, wat dat betreft. Dat klopt. Dat ben ik met je eens. Ja, maar dan is het dus, en dat vind ik het gemene... is de trainer dus de, uh, de sigaar terwijl er weer slecht bestuur uh, aan de hand is. Uh... Ik weet niet hoe er daadwerkelijk afscheid van hem misgenomen? Als ik het zo in de pers heb gelezen... Met ja, een goed. hand, denk ik. Meer, meer zo van, ja, helaas, het is beter om te stoppen waarvan er zelfs werd geschreven dat ze nog over de toekomst hebben gehad... en dat het uiteindelijk een soort van als vrienden uit elkaar... Nou, ja. weet je wat het is? Um, Eddie van der Leij. Je, je zou uh, kunnen uh, zeggen van... Uh, we maken dit jaartje nog even af. Hè. We hebben een verbond verband voor een jaar. En, en oké, okay, het gaat dan ook niet uh, helemaal uh, goed... Met, met, uh, met, met de situatie uh, intern. Maar laten we in ieder geval het jaar even afmaken... Uh, zodat je geen imago-schade leidt. En de prestaties waren niet slecht. Maar... Uh, ja, de sfeer op de werkvloer was simpelweg verziekt... en mensen wilden niet meer verder werken met, met Co-Adriaanse. Ja, dan, dan, dan is het simpelweg afgelopen. Ja, maar laten we eerlijk zijn, uh, Ton, ik kijk nou even jou aan... op het moment dat je de mogelijkheid krijgt om Co-Adriaanse binnen je club te halen... en je pretendeert zelf een topclub te zijn en een goede organisatie te hebben... dan kan ik me voorstellen dat je wel iets verder durft te gaan om uh, met, met risico te nemen. Zou dat een rol kunnen hebben gespeeld? Ja, wie? De club bedoel je? Ja. Ja, maar, nee, maar waar ik steeds op terugkom is... iedereen wist zo, uh, hoe hij was. Dan moet je hem ook goed voorbereiden. Hoe bij jou de cultuur is, want dat is bij jou het belangrijkste. Nou, dat zullen ze dan wel gedaan hebben. Of niet? Maar... Uh... Dit, dit kan dus niet. Nee. Nee, okay. Zouden we misschien bij we... begin uitkomen van de discussie waar we mee starten... is van hoe is het naar buiten gekomen dat als de club het wat anders had geformuleerd als ze persconferentie hadden gegeven met meneer Adriaans en de voorzitter van meneer Munsterman we hebben besloten uit elkaar te gaan, was het een heel ander verhaal gelijk. Zoals dat met Erwin Koeman bijvoorbeeld bij FC Utrecht uh, is, uh, is. Dan is, leidt het minst gedaan. mogelijke schade met z'n allen. Nee, ja. maar dat zouden zij nooit gedaan hebben, want daarvoor was uh, Adriaans ook veel te, te neergeslagen en te teleurgesteld. Die zou nooit uh, naast uh, Joop Munsterman uh, zijn ...tocht hebben bekendgemaakt en toegelicht. Dat, dat zit ook niet in zijn karakter, in zijn DNA. Dat is on, onbestaanbaar. En nu komt uh, Steve McLaren uh, dus uh, terug. Wat, wat vind je van de keuze? Toch een vrij logische keuze wel. Hè? Want hij, nou ja, daar heb je dat uh, verschrikkelijke woord weer... ...past wel in die cultuur... In die, in die voetbalcultuur. Uh, die heeft hij ook een beetje mede vormgegeven vanaf 2008. Uh, het, is een, ja, het is een redelijk veilige beslissing. Twente wilde snel rust creëren rondom de selectie. Uh, hij was vrij en staat toch ook bekend als een, als een echte winnaar. Althans, zo heeft hij zich in, in Enschede gemanifesteerd... in de Nederlandse competitie. Daarna ging het gigantisch mis uh, bij Wolfsburg en Nottingham Forest. Maar ik denk toch, gegeven de situatie... dat, dat McLaren een, een, een goede keuze is. Maar goed, de juistheid daarvan valt pas over een half jaar... of over anderhalf jaar af te meten natuurlijk. Want de vraag is natuurlijk, Jochem of Ton, en voor jullie twee... op het moment dat je uh, McLaren terughaalt... Wil je, is het eigenlijk de hang naar toen, zoals het toen was... want we hebben goede Herinneringen aan McLaren, dus je kan ook heel veel kapot maken als je hem terug had. Meens, het moet wel succesvol zijn nu. Ja, ja. ja. Nou, ik kijk, het uh, zegt: Het is een winnaar. Ik beschouw hem als een verliezer. Hij heeft met Tenten natuurlijk erg gewonnen. Maar hij heeft veel meer mislukkingen meegemaakt. He, nu weer met uh, Nottingham Forest, met Wolfsburg, met het uh, Engelse nationale elftal. Dat was niet mis natuurlijk. He, toevallig vielen in dat jaar, in 2010 dacht ik, alle stukjes precies goed. En dat bedoel ik, en, en dan uh, loop je dus nu een risico. Dat ja, nou, te zeggen. ik denk heel erg. En daarom verbaast het mij... Dat hij een 2,5 jaar contract uh, heeft gekregen. Waarom ook na de ervaring met uh, Co. Drie, een half jaar is te weinig natuurlijk. Hij stapt er nu in. Maar anderhalf jaar en zeggen. hé, hey, nu gaan we het evalueren. Dan naar PSV. Uh, het is al even bekend, uh, Fred Rutte verlaat aan het einde van het seizoen PSV als hij zijn contract heeft uitgediend. Ik heb een contract voor drie jaar. En dat is een, uh, daar heb ik een opdracht gekregen. Op het moment dat ik dat contract teken. Nou, en nu loopt dat ten einde.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 Nou ja, goed, dat hebben we vorige week al gezegd. Het is een driejarige contract, dus het loopt gewoon ten einde. Eigenlijk hoeft niemand wat te zeggen. Het contract is afgelopen. He, maar ik denk dat hij zijn buik vol had uh, aan de speculaties en de kritiek die hij kreeg. En als ik het zo inschat, heeft hij een zeer goede kans op het kampioenschap. Dus hij gaat fluitend straks de deur uit. Dat vroeg ik me af, Ed van der Leij uh, van het AD. Uh, wat verandert in het hoofd van een voetballer? Als je weet dat je trainer aan het einde van het seizoen weggaat. Als je een professional bent, dan doe je gewoon je stinkende best... en dan zorg je dat je de wedstrijden gewoon wint. Punt uit. Ja. Ja, simpeler kan ik het niet verwoorden. En dat heeft natuurlijk wel te maken... ook met de bilaterale situatie... met, met de connectie met zo'n trainer. Hij moet nog wel goed liggen natuurlijk. Dat, dat mogen maar duidelijk zijn. Maar hij speelt natuurlijk op de achtergrond van alles. Want de, ja, de mensen op de bank gaan zich roeren. Want die voelen ja, natuurlijk een kans aankomen misschien. Ja, nou ja, goed. Dan moeten ze maar zorgen dat ze erin hadden gestaan. Op grond van kwaliteit. Maar ik denk dat dat bij PSV wel goed zit. Ik denk dat, dat, dat Fred een grote sympathie geniet bij de, bij de spelers. Keuzes zijn ook allemaal goed te verdedigen... die die maakt doorgaans... Um, het is overigens wel zo. Hè, want uh, als hij met deze selectie geen kampioen wordt, dan kun je hem uh, moeilijk een toptrainer noemen. Want hij wordt denk ik hier definitief op afgerekend. Is hij nou een toptrainer? Dat is jarenlang van hem. Uh, hè, dat, die vraag is er jarenlang geweest. Bij FC Twente heeft hij fantastisch werk verricht. Hij heeft uh, spelers die in de grootlagen, min of meer, heeft hij opge, uh, Pimpt en uh, vervolgens uh, uit, uh, tot, tot grote spelers uh, weten te, te transformeren. De Elia's van deze wereld. Um, maar die grote prijs, die heeft hij nooit gepakt. En als je nu ook naar de selectie kijkt van PSV... de aankopen die, die hij uh, in zijn schoot geworpen heeft gekregen... ja dan moet hij het nu gaan doen. Doet hij het niet, kampioen, dan is het geen toptrainer. Ja, Jochem, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, ik vind het heel moeilijk om erover te oordelen. Ik weet wel dat als je als sporter... Het is dus heel vaak een discussie, moet je als sporter zeggen dat je stopt... omdat er een soort van druk van je afvalt, om het dan goed af te maken. Ik, ik, ik vind het heel lastig. Ik denk op het moment dat er aan je deels wordt geroepen van dat er kritiek is... of als je niet goed be genoeg bent en na drie jaar loopt het contract. Je weet normaal gesproken, na drie jaar loopt het contract af, dan ben je klaar. Ja, dan kan ik me ook voor je nog tweeënhalf jaar, ik ga nog een half jaar door... om misschien ook vast een beetje wat lijntjes uit te gooien voor je toekomst. Ik vind het heel moeilijk om, om binnen zo'n club te kijken hoe daarmee om wordt gaan. Uiteindelijk moet je gewoon je, je vak doen. Het is gewoon dat team lekker aan het voetballen houden. Hey, heb jij het meegemaakt in je carrière dat een trainer tegen jou zei al... voor einde van het seizoen, einde van het seizoen stop ik ermee? Nee. Niet? Nee, dus ik heb je... het alleen met mezelf gehad. Ik dacht van aan het einde van het seizoen kap ik ermee. Omdat ik er al een beetje klaar mee was. Maar en zei je dat meteen toen dan? Nee, ik, heb, ik, ik liep er zelf mijn rond te dolen in mijn hoofd. En ik weet ook niet wat er, of er goed of slecht in is. Het, is, het hangt heel erg sterk vanaf nee. van, hoe ga je daarmee om? Kan je nog de concessies doen naar jezelf? Dus je vliegt, het is nog maar een half jaar of ben je het eigenlijk al een beetje beu? Dat Nou, is... Dat goed of slecht, dat staat en valt bij de prestaties natuurlijk van PSV. Ja. Ik verwacht, en ze doen het al heel aardig, dat ze wedstrijden gaan winnen. En als je blijft winnen, is er niks aan de hand verder. Maar Had jij meer van Rutte verwacht, uh, Tom? Wat Ed ook zegt van ja, hij moet nu echt kampioen worden, anders is het geen topcoach. Nou, ik had wel verwacht dat hij, uh, laten we zeggen, meer had gepresteerd in deze twee jaar. Maar ik ben er nu al van overtuigd. Maar Ed zei het al, die aankopen zijn niet missend, natuurlijk. Wijnaldum's Strootman uh, met ons, Martafs, De Rijk, Titon. Dus. Hij wordt het gewoon. Op een gegeven moment is de kwaliteit zo groot dat hij het wordt. En dan moet je gewoon simpel zeggen. Wat is een goede coach? Een coach die wint. Want ja. anders kan je wel blijven filosoferen natuurlijk. Uh, Ed, wie moet hem op gaan volgen eigenlijk? Ik, uh, Als ze echt uh, door ontwikkelen en selecteren bij PSV... zou het misschien wel Philippe Cocu uh, moeten worden. De naam valt ook regelmatig. Ja. Ja, Bert van Marwijk ook, komt ook voorbij. Ja, ja, ja, ik denk dat Bert een, een, een clausule in zijn contract heeft. Hè. Dat loopt officieel tot 2016. Maar een mooie club zal hem uh, kunnen verleiden. Ik denk dat hij wel een gevoel heeft bij hè. Hij woont in Meerssen geloof ik, Zuid-Limburg. Ja. Eindhoven niet al te ver. Dus ik denk dat dat nog wel een optie zou kunnen zijn. Maar als je voor de, de aanstormende talenten... Kies, dan zou je bijvoorbeeld een, een combinatie kunnen kiezen van Koku... Um, met uh, bijvoorbeeld een NS Faber, die er ook bij aan Eindhoven, zit te komen. Eindhoven, die bij Eindhoven ja. actief is. En eventueel, ik weet niet wat Erik ten Hag gaat doen... maar dat is ook wel een talent onder de trainers. En ik weet niet, normaal gesproken zal hij uh, ook vertrekken... Hè, want misschien als koppeltje met uh, Fred Rutte... want die kunnen goed met elkaar werken. Ik weet ook niet of hij op uh, eigen benen wil staan nu. Ik denk het haast wel. Hij is er een keer rijp voor... Oud-Twente ook, hè? Oud-Twente ook, met andere woorden een goede trainer. Oh. Met, maar goed, hoe, hoe dan ook. Um, ja, dat is even de vraag, maar ik, ik, ik zet mijn geld eigenlijk op uh, CoQ-Faber. Ja. Of CoQ van Marwijk, kan natuurlijk ook nog. Kan ook nog, want dan die Dan moeten in de Nederland natuurlijk. denk ik wel in de groepsfase worden uitgezakeld. Of, of, ja, worden dat de kansen ge, dat groot. dat zou een probleem zijn, toch? Ja, van Marwijk bedenk ik nu is een groot voordeel, omdat hij ook zijn schoonzoon... Kan overhalen om daar te spelen. Ja, afbouwen. En, ja, wat? Afbouwen. afbouwen. afbouwen. Even, nou ja, ja, hij speelt niet zo slecht natuurlijk. Nee. In hun krant, AD, stond vanochtend wel zeven aan advocaat, werd nog genoemd. Van Gaal, Adriaanse enzovoort. Maar wat ik leuk vind is. Het zou wat dat... wezen als Louis van Gaal dat trainer wordt en dan. Uh, ja. gram haalt erop zich ervan van, ah ja. <lacht> ja. Maar Brandt zei, de technisch directeur, we hebben nog geen profielschets. Nou, dat wil dus zeggen dat ze absoluut niet weten en zich ook niet druk maken wie het er nu nog is. Want als je een profielschets hebt, dan weet je al wie er komt. Want je maakt die profielschets naar degene die je graag wil hebben natuurlijk. Hè. Dus ze weten het nog niet en dan ga ik gokken, dan moet het bijna een cocu worden. Ja, maar goed, Brands kan wel zoveel zeggen. Maar natuurlijk hebben ze dat al lang in hun achterhoofd, hè, wie het moet gaan worden. Dat is allemaal uh, gelul in de ruimte, om het maar even zo te beschrijven. Ron Jans is ook beschikbaar. Weg ja. naar dit seizoen bij Heerenveen. Komt beschikbaar, ja. ja, ja. ja. Daar, daar heb ik meer zoiets bij van... Uh, maar het gevoel is meer gebaseerd op vorig seizoen. Van, ja, nu dat bekend is... nu zou er wel eens een, ja. een kleine opstand uh, kunnen gaan uh, uitbreken. Maar nu niet meer, overigens. Want uh, dit seizoen doen ze het vrij aardig. Um, staan er goed voor even die laatste zware over... of die nederlaag tegen PSV even weggelaten dan. Maar nee, ja, Ron Jans, uh, uitstekende trainer wat mij betreft... Een, een, een, een, he, dat heeft hij laten zien. Alleen soms iets te schoolmeesterachtig. Vorig jaar had hij een conflict met Bas Dorst. He, dat was even een beetje van, uh, ja... wie van ons heeft de langste? Ja, ik. Want ik ben de man die het beleid hier uh, bepaalt. En dat vond ik uh, niet de manier waarop hij... Ik weet zeker dat... Bas Dost nooit meer door het vuur zal gaan voor Ron Jans. Is het bij Ron Jans ook niet zo gewoon geweest? Ze waren hem al lang zat, ze wilden hem alleen nog niet ontslaan... want dan moesten ze te veel geld betalen? Weet ik niet. Uh, het is wel een beetje een, een geforceerd huwelijk geworden volgens mij. Het gekke is dat zijn uh, assistent Raymond Liebrechts er wel uit vloog. Dat is natuurlijk heel vreemd. Hè. Normaal ja. is, het, is het andersom of ga je met z'n tweeën eruit. Maar ja, dat vond ik vreemd. En uh, nou ja, de, de manier waarop het seizoen is begonnen... was ook niet echt heel standvastig. Maar, eerder uh, wie eerder toekomt... Uh, Herve heeft zich uitstekend gerehabiliteerd. En zou nog wel eens een gooi kunnen doen naar een Europees ticket... met die swingende voorhoede die ze hebben. Um, <tosses> zometeen gaan we het nog even over de schorsing van uh, Soares hebben... over Ajax AZ, waar vrouwen en kinderen eerst mogen... Uh, en de rest helemaal niet. Um, eerst even over die Dakar-rally. Jochem, jij uh, stipte dat al even aan aan het begin uh, uh, van, uh, van het sportforum. Um, over al die jaren heen 61 doden. Nu uh, de Argentijnse motorkruur Jorge Martinez boero um, ja, Wat voor gedachten hebben we hierbij? Is het niet gewoon te gevaarlijk? Of moeten we dit maar gewoon accepteren? Ik denk dat de rijders het zelf moeten accepteren. Ik vroeg me alleen af, in de autosport weten we, ik kreeg van de week een discussie met iemand over, dat er heel veel technieken uit voortkomen die wij weer op de openbare weg gaan gebruiken, zeg maar. Ik weet niet in hoeverre dat ook bij de Dakar zo is. Als dat zo is en het is nog steeds waardevol om dit te doen, ja, die ben ik dan om dat soort plezier ook, want die mannen hebben er blijkbaar toch plezier in om dat tegen te houden. maar ja, het is toch wel heftig. Ze we zoeken het zelf op Ton. Hoe ja. kijk jij er tegenaan? Nou, ik kijk er niet tegenaan. Het heeft me nooit veel geïnteresseerd. En jij stelt nu die vraag. En dan ben ik het met Jochem eens. Ze nemen zelf die beslissing. En dan zit ik even aan parallel met bijvoorbeeld boksen. Hoe gevaarlijk is boksen eigenlijk? Want het aantal doden wat per jaar valt... en het aantal ernstige letsels weten er we niet, maar dat zal... Ook erg groot zijn natuurlijk. Ja. Nou, dit wordt gewoon toegestaan. Ja, er was nog een Franse motorcoureur ook die uh, op een koe is ge gebotst. Zwaar gewond is geraakt. <tieft> hoe het met de koe is, weet ik overigens niet. Maar dat is dus, zou er zomaar een tweede slachtoffer kunnen zijn. En, en... toen kijk je. De... Ja, nou, daar denk ik van tegen zo'n koe aan denk ik van, zijn dat niet dingen die je dan misschien wel kan voorkomen? Of is het ook het feit dat ze door het vrije land heen rijden? Ja, zo de... je mensen vlakten. Ja. hoe wil je dat in... Uh... Nou, nee, ja, ja, ik komen, weet, dat weet ik dan. dus niet, maar goed, dat is. Uh... Ed? Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, mensen die meedoen aan Parijs-Dakar. en met, met het onherbergzame landschap in het achterhoofd de gevaren die, die daaraan kleven, ja, dat, dat, die weten dat ze dat gevaar lopen. Dus ja, daar moeten we ook niet al te veel medelijden mee hebben. Kijk, als op een gegeven moment, uh, vl, uh, he, toen viel die, die, die helikopter met, uh, met die organisator... die viel uit de lucht, uh, een paar jaar geleden, Thierry, hoe heet die ook weer? Nou ja, goed, kijk, dat is iets wat je niet kunt voorspellen... maar als je uh, met de ronkende motoren door die woestijn heen gaat... en, en nu ook in, in uh, het zijn ongelooflijke omstandigheden... daar heb ik me laten vertellen, in, in Argentinië, Chili you <laughs> En, en dus ja, het is gewoon een gevaarlijke race. Ik ben vorig jaar of het jaar daarvoor, mijn vriendin komt uit Peru, daar ben ik geweest. En het laatste gedeelte uh, van de Parijs-Dakar van dit jaar... dat gaat van Ica naar Lima in Peru. De uh, Pan-American Highway, zeg maar. En uh, dat gaat ook door dorpen. En, en uh, ja, daar zitten ook mensen hun ambachtelijke uh, ideeën uit te voeren. En, en, en, en met, met kraampjes aan, aan, aan die weg. En als daar uh, met... met, met die snelheden, al die wagens uh, doorheen komen. Ja, ik weet het niet. Ik bedoel, dat zijn ook geen buigzame mensen doorgaan. Die mensen zien waarschijnlijk... Ja, nee, zeker niet. Maar, maar die mensen die zien het gevaar natuurlijk ook niet, want die zijn met alle respect waarschijnlijk paard- en wagensnelheden gewend en dan komt er in een keer een auto met de nou duur. ja, dat, en, dat is wel een, een beetje uitlaan. zo. Ja, ja gechargeerd gezegd. En ja, met andere woorden, gevaar, uh, dat zoek je een beetje op, als deelnemer. De schorsing van Luis Suarez moeten we het ook nog even over hebben. Acht duels, aanvallen van Liverpool. Dat is een tegenstander van Manchester United, Evra. Minimaal zeven keer stond er in het rapport. Uitgemaakt voor een Negro. En Negro zou dan in het Venezolaans en in het Uruguayaans... Uh, een vriendelijk woordje van vriend zijn. zoals de verdediging van... Uh, het schijnt echt waar te zijn. We hebben het opgezocht op Wikipedia. Het klopt ook wat hij zegt. Alleen waarschijnlijk niet helemaal in... Uh, ja, hoe zeg je dat? In het verband zoals hij, uh, is dat gebruikt. In de gebruikt. context. In de context, dat woord zocht ik. Uh, wat vinden jullie? Heeft de bond het goed gedaan? Acht wedstrijden? Jochem? Ik vind acht wedstrijden wel veel, maar ik vind uiteindelijk... Uh, ja. ik, ik, ik heb een beetje het gevoel dat hij toch wat donders goed wist wat hij zei. Dat dan is het een racistische uitlating en dan, nee, dan vierde je acht wedstrijden te veel. Nee, dan zou het terecht zijn. Maar als je gewoon is in acht, acht wedstrijden. gecombineerd aan het feit dat je zegt het is een soort van koos, kooswoordje. Nou, ik geloof dat het niet. Ja, is. maar wacht even. Want inderdaad moet je het in de context zien. Hij heeft het zeven of acht keer tegen hem ja, gezegd. Is... En het was dus niet zo'n vriendelijke situatie. Dat moet hij ja? hebben geweten. Wat? Dat moet hij hebben geweten. Dat moet laatst. hij hebben geweten hebben. Hij heeft daarvoor ook hele rare dingen gedaan met bakal. In zijn, uh, in zijn nek gebeten en dergelijke. Nee, hij. Uh, hij moet nu boeten voor wat hij gedaan heeft en ik vind acht wedstrijden helemaal niet veel en eigenlijk te weinig. Oorspronkelijk wel Liverpool en hij in beroep gaan, maar het was een 115 bladzijden rapport. En ze hebben toch maar van afgezien. En ik vind dat ze daar wel gelijk in Dat is verstandig. In. Want dan hoeven ze dat rapport niet te lezen van 115 pagina's. Nou, sorry. maar 115 dat is wel goed gedocumenteerd natuurlijk. Ja, ja. Dus weinig, weinig kans bedoel je. Ja, weinig kans. En ik herinner me, wat was, wie was er ook? Oh ja, bij PSV Strootman, die ook in beroep ging. Of in ieder geval tegen een aanklacht. En één of twee wedstrijden, meer heeft gekregen. Ed, Edwin Olij van het AD, wat vind jij? Ja, racisme hoort niet in de maatschappij... dus ook niet op het voetbalveld. En uh, helemaal als je bedenkt dat iemand als Suarez... een voorbeeldfunctie heeft... Uh, voetbal is in Engeland bij Liverpool en wherever in Engeland... Uh, enorm populair. Dus ja, nee, dat kun je niet, uh, niet doen. En ik weet wel dat hij dat allemaal niet zo... één eh, op één bedoelt. En, uh, het is wel uit een, uit een soort van nijd en, en woede... waarin hij het zegt. Maar, en ik weet ook wel dat de cultuur in, in, in Uruguay is anders... Maar ja, inmiddels heeft hij in Groningen gespeeld. In Ajax. Hij weet nu wel hoe die Europese wetten eruit zien. En uh, nee, dit kan niet. Nee, dit, dit... Nee. Hoe schandalig is het dan? Of misschien is het wel helemaal niet schandalig. Dat uh, de uh, supporters van Liverpool. vervolgens uh, Soares beginnen toe te zingen. en zeggen dat ze hem steunen. En uh, die kan geen kwaad doen. Daar nou, lijkt het wel bij, uh, bij de supporters. Moeten we die supporters dan ook iets kwalijk nemen? Ja, dat, dat is de, de primaire emotie. Uh, de, de, het supporterschap. Maar dat slaat ook helemaal nergens op natuurlijk. Uh, dat, dat is, ik weet wel dat supporters graag hun idolen steunen. Maar in dit geval uh, is het getuigt het niet van uh, intelligentie. Ja, wat ja, heeft nog te... ja? <laughs> ja? Nee, ik, vind, ik bedoel, wat, wat, wat, wat, wat echt terecht zegt, het hoort niet thuis op het voetbalveld. En als de, de, de toeschouwers daar eigenlijk een beetje gaan promoten dat het goed was... ja, dat klopt gewoon niet. Foute ja. Nou ja, kijk, ons, daaruit blijkt dat hij ontzettend populair daar is. En dat komt gewoon door zijn spel. Hij ja. scoort er uh, regelmatig. En misschien zijn de supporters ook wel racistisch. Nou, dat is een mooi bruggetje, want je weet helemaal niet wat ik nu ga vertellen. Maar wat er gisteren is gebeurd in de FA Cup, daar speelde Liverpool tegen Oldham Athletic. Toen werd Tom Adiemi, dat is een speler van, Old, van, Oldham, die werd, Oldham, van Oldham Athletic dus, die werd uitgemaakt vanuit het publiek voor, uh, excuseert u mij de woorden, fucking black bastard. Door een Liverpool supporter. Uh, de speler van uh, Oldham is toen uh, in tranen uitgebarsten op het veld. Er zijn televisiebeelden van op internet uh, terug te vinden en moest zelfs door de spelers van Liverpool in bedwang gehouden worden. Uh, hij heeft even overwogen, had ik de indruk toen de beelden zag dat hij van het uh, uh, veld zou aflopen. Maar spelers hebben hem overgehaald en op een gegeven moment maakt hij het gebaar naar de keeper. Want er was een achterbal van nou uh, jongens, speel maar door. Maar het feit dat dit zo'n impact heeft, heeft dat allemaal met elkaar te maken, hebben jullie de indruk? Doodje stilte. Nou, als hij nou fucking bastard had gezegd... Ja, dat was uh, nog uh, te verdedigen geweest. Maar nee, dat, met black wordt het weer in die sfeer gehaald. Hè? Dat bedoel ik. Is, dan het, best, is die sfeer nu zal, zodanig ja, dat dat verergert? Het zal, zal best te maken kunnen hebben met wordt. de situatie Suarez... omdat het ook om Liverpool gaat. Uh, ik, ja. Dat kan ik niet helemaal uh, verdedigen. Maar, ja. Had hij misschien Jochem gewoon het veld af moeten lopen? Ik denk dat het wel een duidelijk signaal was geweest. Ja ik bedoel, Ton zegt net, terecht zijn die supporters, misschien racisten... begint er wel op te lijken met zo'n opmerking. Nee, maar dan kan je toch een getje aan van Beekje... dan zeg je gewoon toch tegen de, de ja. aanvoerder van, uh, van, ja. van Liverpool... zeg je, dit en dit is mij overkomen, ik loop nu het veld op. Je kan ja. meelopen of wij lopen alleen weg. Ja, maar goed, uh, we weten hoe het met Esteban afgelopen is uh, tegen Ajax. Die kreeg nog een rode kaart. Dus als hij zo het veld afloopt, of... Uh, iets terug zegt tegen die, uh, ja, en die rode kaart. die rode kaart was tegen, die, uh, tegen het feit dat hij uh, geweld had gebruikt tegen die supporter. Daar kreeg hij die, die rode kaart voor. Ja. Zo zijn ook de regels. Het veld nee, aflopen. Maar vlacht. het gaat dat... maar om de reactie. En hij had ook anders kunnen reageren. De, het veld aflopen in zijn reactie. Hij had ook het publiek in kunnen slaan. En dan wordt hij hè? nog gestraft. Ja, ja zoals Cantona. Hè? En uh, nee. Uh, ik begin nu echt, uh, want het was uh, een beetje een grapje van mij. Maar dat er uh, behoorlijke racistische trekken uh, in Liverpool. Uh, bij het Liverpool publiek aan de hand zijn. Ja, En daar moet je dus met z'n allen, vind ik, gewoon voor zorgen dat het zo snel mogelijk weer verdwijnt. Dus dan moet je daar gewoon ook een hele duidelijke signaal in geven. En als een speler dan wegloopt, vind ik dat op zich terecht hoor. Misschien, moeten we, is... we niet, uh, misschien moeten we niet generaliseren, overigens, uh, Tondo. Dat zijn natuurlijk nu uh, Soares en één supporter. Uh, nou ja, generaliseren. Liverpool. Die heeft geen statement gemaakt over Suárez. Nee, die wou het nog voor hem opnemen. Ik zou, nee, precies, ik zou gewoon als club gewoon een statement maken. Nou Ed ja, je hebt destijds ook uh, met Teufonen-PSV met gezien... Hè, dat, dat, dat dat ook een beetje bleef hangen. Dat PSV ja. ook niet echt stelling nam uh, tegen de daden, de wandaden... tussen aanhalingstekens van, van Teufonen op het veld. Nou ja, goed, ik, ik denk dat je inderdaad dat statement moet maken. En, uh, en heel duidelijk, juist omdat het ook een maatschappelijke functie uh, heeft... Dat je, dat je heel duidelijk moet zeggen dat dit uh, afkeurenswaardig gedrag is... En uh, ja, dan moet die uh, werknemer, in dit geval de, de miljonair uh, Suarez, die moet maar gewoon simpelweg bloeden voor zijn, uh, voor zijn mangedrag. Ja, maar ook wat er gisteren bij Oldham Athletic is gebeurd met die jongen. Uh, wat vind je daar dan? Uh, wat moet, moet Liverpool daar nog iets mee doen? Ja, dat zou ik ook wel doen. En dan die jongen voor zijn leven schorsen. Het is een beetje het verhaal wat onlangs uh, bij Ajax AZ gebeurde... Hè, met die 19-jarige randidioot. En uh, ja goed, die moet je gewoon voor de eeuwigheid uh, uit een voetbalstadion uh, verbannen. Ja, supporter. Ja. Nou ja, ja, supporter ben, ja, of, ja maar uh, wacht even. Ja. Jij gebruikte net Robert het woord supporter. Jij nu nee, ook. Nee, ik corrigeer nu ja, dat het precies. geen supporter is. Uh, uh, uh, wat zei je? Rand de of randcrimineel? Iets, iets, iets in, in die ja. richting. Ja. Ja. Ja. Nou, daar ben ik het volkomen bij... mee eens. <laughs> ja, okay, ja. Um, Ajax <laughs> heeft uh, bij de KNVB een verzoek ingediend... om uh, die bekerwedstrijd tegen Ajax niet zonder uh, supporters... Uh, maar met vrouwen en kinderen op de tribune te laten spelen. De voorzitter van de supportersvereniging, Daniel Dekker vind is natuurlijk een heel sympathiek plan. Uh, als je helemaal zonder publiek moet spelen, je mag nu uh, toch een gedeelte van je, van je fans toelaten. En vooral voor die kinderen is dat natuurlijk leuk, die, uh, die dan uh, in plaats van een woensdagmiddag besteding, een mooie donderdagmiddag besteding hebben om kennis te maken met de beste club van Nederland. Dus dat vind ik er wel goed aan. Aan de ja. andere kant vind ik het wel weer heel erg jammer dat de mensen die vorig jaar 21 december bij die wedstrijd waren, en uh, man zijn en zich voorbeeldig hebben gedragen, ja. dat die opnieuw niet welkom zijn bij deze wedstrijd. Goed, uh, vrouwen en kinderen eerst. Um, vervolgens kwamen de, uh, de, kwam het COC, de homo's, die kwamen vervolgens insverweer. Die wilden ook naar die wedstrijd. Toen zeiden de invaliden, ja, maar wij er werd wij ook niemand kwaad. Dus wij willen ook wel naar binnen. Toen volgens mensen met een 65-plus kaart, die zie ik er ook nog wel vooraan Om te vragen of ze naar binnen mogen. Wat vinden jullie van dit plan? Vind, Jochem. Mijn eerste gedacht, gedachte was discriminatie. Waarom vrouwen en kinderen. Ik was er ook. Ik heb gezeten te kijken. Ik denk, ja, ik wil de wedstrijd ook nog een keer afzien. Ik bedoel... Ja, ik, ik vind het je als vrouw met een pruik of zo? Ja, Het is naar aanleiding van die wedstrijd van Venabatje. daar hebben ze het gedaan. Het was een groot succes. Ja, hartstikke gezellig. Ja, Venabatje moest ik zonder heb... publiek schrijven. Ja, in Turkije was, er, was ja. er ook een wedstrijd, hetzelfde verhaal. Vrouwen en, ja. en kinderen mochten daar wel naar binnen. Het ja. is dus een filmpje van één man, ja. geloof ik, die naar binnen is geslopen. Ja, 40.000 ja. vrouwen en kinderen. Dus dat schijnt een succes geweest te zijn. Maar laten we ons niet druk maken, gewoon zonder publiek spelen. Ja. Het slaat helemaal nergens op natuurlijk wat te denken van al die eerzame huisvaders... die keurig op die tribune zitten elke keer, die geen vlieg kwaad doen... en die nu dan niet met hun vrouwen en kinderen naar binnen moeten afkappen dit plan... en gewoon spelen zonder publiek. Ja, nou, volgens mij, Jochem, komen we er niet door vandaag hier? Nee, maar ik vind het ook gewoon raar. Ik bedoel... Dat betekent dat normaal gesproken de wedstrijden voor vrouwen en kinderen niet toegankelijk zijn. Dat zou misschien ook nog. Is dat zo? Nee, toch? nee, nee, niet? Nee, nee, nee, dat zo nee, nee. Nee, maar het is toch. Iedereen die. Zegt van, ja, maar is, ja, maar iedereen zegt nu van. Ja, maar. Alles beter dan niet. Iedereen, ik niet. Want. En nee, ook, nee, dat, en dat, Ed wordt, Ed gezegd, dat wordt gezegd door Ajax en ja. door Az. Die ja. zijn het eigenlijk wel eens. Die vinden het wel goed als dat uh, gaat gebeuren. Nou, dat is hun mening. Ja. Ja. Dat, dat is een mooie van het, het leven, vindt. die verschillende meningen. Maar... In onze optiek heb ik de indruk, ja. ik geloof dat er hier wel uh, enige chemie ontstaat ja. over het antwoord. Zijn ja, ja, ja, ja, ja, goed. Meer ja, dan bij Koa dan in de club. Uh. <laughs> ik zie een drie ja, pak voor me, het is gebleken. Overigens heeft AZ gezegd dat, de kosten niet, uh, uh, dat ze de kosten eventueel uh, uh, terug willen betalen. Die, de de AZ-fans krijgen wel een geld terug, de Ajax-fans krijgen weer niet hun geld terug. Wat, wat vind je van het gebaar van AZ? Sympathiek, ja. ja, absoluut. Moet Ajax het ook doen, Tom? Ja, ik, nou ja, goed, dat is al even een verschil. Want Ajax nu, op... ze, ze moeten iets terugbetalen, 400, 450 toeschouwers. Ja, en, en Ajax en moet het voor 50.000 doen. Ja. Dus uh, dat wordt een beetje veel. Ik, uh, ja, ik vind het niet. Ajax kan niet, hoewel ze wel uh, de, door de strafcommissie de schuld krijgen... de terugcommissie, maar kan in feite hier niks aan doen natuurlijk. Waarom geld terug? Bovendien staat het in de algemene voorwaarden. Ja. Wat staat in de algemene voorwaarden? Dat dit kan gebeuren en dat ja, je dan je geld terugkrijgt. Ja, krijgt? en dat je dan geen ja. geld terugkrijgt. Ja. Um, nog een heikele kwestie die uh, speelde de afgelopen periode. Dat is uh, de kwestie rond uh, de Turnbond. Volgende week is dat uh, Olympische test-event in Londen. is belangrijk voor Epke Zonderland en voor Jeffrey Wammers. Want die strijden daarom uh, één Olympisch ticket. En mocht één van beiden zich plaatsen voor de Olympische Spelen, dan gaat het ticket naar degene die de meeste kans heeft op een plak... Dus of Epke Zonderland, de specialist... of uh, Jeffrey Wammers, die, uh, uh, de, de meerkamper. Ja, het lijkt een ongelijke strijd. De, de, de, het lijkt er alles schijnt van te hebben... dat Epke Zonderland gewoon naar de speler gaat. Jochem, wat uh, vind jij? Nou ja, goed, Kijk, ze gaan met z'n tweeën gaan ze de meerkamp turnen. Epke is geen absoluut uh, meerkamp-specialist. Maar uiteindelijk we willen we op de speler medailles halen. Ik denk, als je gaat kijken naar de resultaten uit de afgelopen jaren... dan moet Epke heeft waarschijnlijk meer kans... om uiteindelijk een medaille op de rechtstok te halen... dan uh, Jeffrey op andere onderdelen. Dat wordt straks de discussie. En die is heel lastig te maken. Want als Jeffrey straks zegt, van, ik heb die plek verdiend, hoe gaan we daarmee om? Dus ik, ik vind het heel snel dat het zo gaat. Ik vind gewoon een waarloos systeem van de turnbond sowieso internationaal. Zonder ja. de, de eisen zijn gesteld door de internationale Turmbond. Ja, en het is, het is inmiddels wel verbeterd. Want voorheen voor de Spelen van Beijing, als ik het goed zeg... moest je wereldkampioen worden om je individueel te kwalificeren. Dat hebben ze nu al aangepast naar een medaille halen. Maar nou, dat is dus helaas bij Epke niet gelukt. En ook niet bij Jury. Um, maar het, het is gewoon een trieste manier dat je uiteindelijk twee topturners, die allebei top 8 van de wereld zijn, dus niet op de spelen, zo 1, 2, 3 gaat krijgen. Nou, ja. maar goed, dat is gewoon zo. Je nou, kan er als nee, Nederland als team maar, eh, omdat ze als team niet presteren, zal ik maar zeggen, één uh, sturen. Ja. En, maar het was al, en laten we zeggen, die termbond, die is gestuurd natuurlijk door de NOC-NSF. Die heeft gezegd: we moeten een medaillekandidaat hebben. En dat hebben ze overgenomen. Ik vind het dan niet zo wel gemeen van het bestuur. dat ze niet gewoon zeggen. als Epke het haalt, dan sturen we hem. Dan is het duidelijk. Nu hebben ze een commissie met de twee coaches. Uh, een internationaal jurylid. een consulent topsport. om uit te maken. dat Epke Zonderland naar de speler gaat. Nou, ik vind dat beneden alle pijl, wees gewoon heel duidelijk... en zeg Epke Zonderland gaat, als hij zich plaatst. En nou, dat zit wel wat, in. wat is dan in deze het rampenscenario voor die commissie? Wat mag er niet gebeuren? Nou, ik denk dat als een rechtszaak komt... Want nee, dan, maar het rampenscenario waar ik op doel zou kunnen zijn... Uh, dat Wammers gewoon beter turnt uh, en veel beter turnt dan Epke Zonderland. Dat doet er niet toe. Het, kijk, Allebei krijgen ze het recht om, om uh, zich te plaatsen. En als uh, Wammers bijvoorbeeld tweede wordt en Epke zeventiende... Dan heeft Epke meer kans op een medaille. Het is, het is, dus, uh, het is een plek voor gestuurd. Nederland. Want nog sterker, als ze, allebei, als ze straks een plek hebben en ze raken allebei geplaatst, kunnen ze nog een derde volgens mij inzetten. Want als ik het goed heb, was bij de laatste WK, was de, overal de meerkamp, was zowel niet Epke de beste als Jeffrey, maar was dat Anthony van Asche. Uh -huh. Ja, maar ik denk ja, dat die nee moet uh, natuurlijk. Dat ja. ja, is jouw pupil volgens mij. Ja, ja. ja. dus, ja. dus het, het, het, het gaat nog wat hm. verder. Je praat het over plekken voor landen. En dat, dat is wel zuur. Er wordt uiteindelijk een individu verdiend. En het individu moet uiteindelijk een medaille gaan halen. Ja, is dat Epke, is dat Jeffrey? Of is dat misschien, ja. ja, Maar er wordt toch op het test-event uitgemaakt wie de beste is? Nou, dat is ook ja, zo. Jij suggereert net dat het niet uitmaakt wat ze worden. Want Epke gaat toch wel, want de commissie ja, maakt Epke het gaat, uit. Maar dat blijkt ook wel. Want waarom hebben ze die commissie ingesteld? Kijk, als, als het zo duidelijk is dat de eerste gaat op die event... dan heb je geen commissie nodig natuurlijk. Hè? Dus dat is al een, laten we zeggen, voorschotje... Dat Effekte gewoon gaat. Ed? Ja, uh, NOC, NSF en Nederland überhaupt als sportland is, is bijna maniacaal bezig met het halen van een bepaalde limiet aan uh, medailles. Hè. Medailles zijn heilig uh, in Londen binnenkort. En ik denk uiteindelijk dat uh, inderdaad de, de turner die uh, de grootste kans maakt dat hij uh, voorrang zal krijgen. Dat zal dan misschien zonder zijn, maar dan moet hij het nog wel laten zien, natuurlijk, tegen Wammers. Uh, is Wammers ver uit de beste in dat test-event. Ja, dan kun je er niet onderuit, denk ik. Maar Ton het wel erg oneerlijk zijn. Ton suggereert van wel. Ja, nee, maar goed, dat event is helemaal niet belangrijk. Want Wammers heeft, als je het normaal ziet... geen kans op een medaille. En heb ik zonder land wel. Ja. Zelfs op een gouden heeft hij kans, natuurlijk. Ja, Ed? Ja, dat zou heel erg oneerlijk zijn naar Wammers toe. Maar ja, goed... Uh, met andere woorden, er ligt een, een, een, een heikel thema dichter bij die commissie dan binnenkort. Want uh, ja, dat zal een storm van protest en misschien wel een rechtszaak opleveren. Overigens oh, is, is het uh, schaatsen natuurlijk het heilige der heiligen met commissies en uh, vergaderingen bij Grote Kop Koffie? Ja, uh, wie ik, er wel ik zou eerlijk zeggen gaan. dat als je goed gaat kijken naar de selectiecriteria dat dat steeds beter en beter gaat. Maar is het eerlijk ook? Dat gaat behoorlijk eerlijk, ja. Ja. ja. Nee, daar, daar zitten wij dicht bij ook als atleten. En ik denk dat we steeds minder hebben te piepen. En we hebben ook to, afgelopen jaar... waren een paar, kleine, een paar kleine schoonheidsfoutjes. Die zijn er weer uitgegaan. Met name op nationaal selectieniveau. Ik denk dat internationaal selectieniveau nog steeds... Uh, dat we een aantal dingen gewoon goed nou, maar uh, goed... Maar als je, als je, goed, je dit goed, nu hoort, hoe dit gaat met die commissie... Uh, welke twee trainers zijn Jij hebt het paraat. Welke twee trainers zijn het dan? trainers Ja, van ik die? weet het niet. De trainer van... Van uh, uh, Emke Zonderland en de trainer van Vammers. Nee, dat is He, dus die, st die, ja, die streep je tegen elkaar weg natuurlijk. Ja, maar vind vind je dat, ja? dat ze dat zo aanpakken? Dan? Ja, het, het Het zuur is ze ze uiteindelijk met internationale criteria zitten. zitten. je krijgt krijgt dus nu twee twee mensen die mogen proberen te te strijden om, om een plek een verdienen. te vervolgens mogen we een mogen plek gaan invullen. Ja, en beetje een beetje een beetje een beetje daar gaat de discussie over. En ik snap als Jeffrey straks uh, die plek verdient. en Epke is minder goed. dat Jeffrey zegt, ik wil dan ook daadwerkelijk naar de speler toe. En dan kan NOC en EZEP in samenspraak met de Turnbond. want eigenlijk zal NOC zeggen van. het ligt bij de Turnbond, het is jullie professie te turnen. Uh, zal de Turnbond zeggen. Nou, wij vinden, we hebben achter de kans groter. dat Epke die medaille gaat halen. Ja, maar het gaat... Of dat waar is of niet. want op de WK ja, is het ook niet gelukt. Het gaat erom of het rechtmatig is. Hè? Ja. En Wat ik nou graag zou willen zien is als Wammer's. Uh, ik heb het liefst dat Epke gaat. Want ik denk ook dat hij meer kans heeft op een medaille. En ik vind hem heel erg sympathiek. Maar als Wammes voor hem eindigt op dat event volgende week. Zou ik, als ik Jeffrey Wammers was, gewoon een rechtszaak aanspannen? Maar is dat... we het zuur dat... is natuurlijk omdat Epke zich niet heeft gekwalificeerd tijdens de WK. Uh, had uh, Jeffrey Wammers nog gehoopt zich via dit kwalificatietoernooi naar de Spelen te halen. Ja. Ja. En dat is dus misgelopen, omdat Epke geen en, plaats het, heeft. En zo is het probleem in nou, het Uiteindelijk is ontstaan. het probleem zo voor Jeffrey ontstaan. Is er ook nog een mogelijkheid dat uh, Jeffrey zich plaatst, maar zijn plek beschikbaar stelt aan Epke? Dat zou, dat, zou dus heel, dat zou heel stoer zijn van Jeffrey. Dat, ja, dat doet geen sporter, me. toch? Maar dat ik denk niet toch Volgens mij is dat ooit. Uh, oh, nou, schiet me niet te binnen bij die. Uh... Australische zwemmer die te vroeg het water inging en daar. Ja, maar die is wel uh, erg onder druk gezet. Het is de naam uh, ja, het Torp, torp volgens mij. Ja, ja, ja nou die, die werd tweede en die andere zwemmer was de eerste, maar die, heeft, maar die is verschrikkelijk onder druk gezet. Heeft ook geld gekregen en dergelijke. Kijk, als Wammers dat beschikking stelde en het is over drie of vier dagen dat toernooi, had hij het al lang moeten doen natuurlijk. Dus die mogelijkheid is er niet meer. Ja. Goed, nou, we gaan het afwachten. Op het moment dat die commissie dan bij elkaar komt, euh, hebben ze bekendgemaakt, heeft de Turnbond maximaal vier weken bedenktijd. Ja, maximaal. Nou, nou, hoe, hoe, hoe, hoe vervelend is het voor een sporter als je moet wachten op zo'n beslissing? Ja, die vier weken, dat is ook alweer. Tenminste, maximaal, hè? Ja, maar heb ik, he, dus ja, maar heb ik bedacht. In die vier weken kijken ze of uh, uh, Epke zonder hand geen blessures krijgt, denk ik. Hm, zou dat? Ze kunnen het ook na een week ja. bekendmaken, natuurlijk. Ja, het is gissen, ik weet het niet. Maar oh. wat de, de ton terecht zegt, we moeten zorgen dat, de, dat ze sowieso niet geblesseerd raken. Ja. En dat is bij turnen natuurlijk nogal vaker aan de orde. En de beste uitkomst eigenlijk, ik zou die conclusie nu kunnen zijn, dat Epke gewoon duidelijk laat zien. Uh, ik hoor ik hoop de verder te zijn en ik heb ja. een stijgende lijn. Nou, uh... ja, wacht even, Wammes is een meerkamper. En je moet dus meer gaan meerkampen... Terwijl Epke geen meerkamper is. Die is in drie toestellen ja. heel erg goed. En de rest. Moet hij maar gewoon oefenen. Bijvoorbeeld ja. ringen. En dan heeft hij ook last met zijn schouder. Omdat het echt een krachtonderdeel ja. is. We gaan het afronden. Onze tijd zit erop. Er het was een lange dag. Met name voor, voor Jochem. Nou, jij zat er toch ook bij. Ik zat er <laughs> ook bij. Ja, ja, ja, voor, voor mij was het ook een lange dag. Uh, kwart over twaalf uh, begonnen. Um, morgen. Ben je morgen weer? Ja. Ik ben er morgen weer. Ja, ik ben het morgen ook. Weer zo'n hele lange dag. Kijk, nou, goed zo. Ben zeg, jij er morgen, morgen? Nee, ik ben er morgen oh, niet. Jammer. Ik ga morgen op de bank uh, televisie kijken, denk ik. Wat gaan jullie verder nog doen? Ed, wat ga jij doen? Ik ga vanavond ga ik naar een, een, een concert in Hellendoorn in de lantaarn... van een uitstekende tributeband van Led Zeppelin... genaamd Physical Gravity. En morgen speelt mijn zoontje ijshockey met de Enschede Lions... Uh, <laughs> tegen Zoetermeer Panthers in het Zilverdoom in Soetermeer altijd lastig. <laughs> Hoe oud is hij? Hij is uh, bijna 14. 14. En ik ga me natuurlijk uh, toeschreeuwen vanaf, uh, vanaf de kant. Komt hij in team? Um, ik ben een vader die per definitie chauvinistisch is, maar uh, daarop zeg ik uh, volmondig nee. Beloof mij één ding. Jij gaat niet de hele week Twente morgen op die tribune lopen afreageren hè? op je zoon. Hè? Nee, maar ik ben volstrekt... Objectief. Dus ik, zal, ik heb helemaal geen gekke gevoelens bij Twente. Oh, dus uh, nee, nee, geen enkel probleem. Dank jullie wel. Ton, wat ging jij nou doen? Nou, uh? televisie gewoon. Televisie kijken? Ja. Oh, Oké, okay. op de bank. Ja. Zo. zien hoe Sven Kramer wellicht uh, morgen Europese kampioen wordt. Uh, Mag ik nog even veranderen? Van. Ik zei Sven Kramer, ik denk ook Blokhuis. We hebben morgen contact, dan gaan we het zien. <lacht> bijna, bijna standvastig. <lacht> ja. Ja. Een telefoon kunnen er we kunnen nog rare dingen gebeuren op buiten We kunnen ja, nog moeilijke het. kruisingen krijgen. Ik bedoel dat als grapje. Dan oh, dan dan gelukkig maar, gelukkig <lacht> maar. Goed jongens, we gaan het afronden. Vanavond weer een langslijn met uh, Gio Lippens. Vanaf 7 uur op deze zender. Ongetwijfeld gaan we terugkijken op de EK Allround. Verder, het... Basketballen volgens mij. Groningen tegen Nijmegen Live. De handbalvrouw. De supercupdansen tegen de SEW met Everton Napel. En uh, volgens nog uh, een interview met uh, de scheidsrechters. Die uh, overwinteren in Turkije. Onze verslaggever Richard van der Made is erbij. Interviews met Marianne Vos. En nog veel en veel meer vanavond. In uh, NOS Langs de Lijn. Vanaf 7 uur op deze zender. Dank voor het luisteren. Het was een lange zit. Maar we deden het graag. Tot zometeen om 7 uur. Dag.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 Als hij tenminste de tijd heeft. Het kan er zijn dat ik schaatsen kan kijken. Er is ook nog een hele grote kans dat ik naar een boot in Hinden lopen ga... om daar een eindje te gaan varen op het meer. Dat schaatsen, dat krijgt u ook in de perstribune. Flitsen van het EK Allround in Budapest. Verder kijken. de Sportweek volgens Evert Tanapel en Eddie Poelman. Goeiemiddag, Hele. En we gaan Chinees halen met voetbaltrainer Ariaan. Haan. Morgenmiddag, kwart over twaalf. U had besteld. De perstribune. Lekker. Radio 1, het nieuws van alle kanten.